Drie uur. Mark Visser met het NOS-journaal. In de hoofdstad Bagdad zijn zeker twintig mensen omgekomen bij bomaanslagen. Tientallen mensen raakten gewond. Dodelijkste aanslag was dus in een Sjiitische wijk in het noorden van de stad. Daar ontploften twee autobommen tegelijkertijd naast een restaurant en een theehuis. Tien mensen kwamen om bij die explosies. De overige slachtoffers vielen bij aanslagen op vier andere plaatsen in Bagdad.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 Portugese topspelers, onder wie Louis Figo en Cristiano Ronaldo... noemen Eusebio de koning van het Portugese voetbal. Een Duitse voetbalicoon, Vans Beckenbauer... zegt dat hij afscheid heeft moeten nemen van een vriend... en een van de grootste voetballers aller tijden. Tot besluit het weer. Steeds meer bewolking. En vanavond gaat het regenen. Morgen een stuk zachter, maximaal 12 graden. Wel is het bewolkt en vooral in het zuidoosten regenachtig. Dit was het NOS-journaal. Aan de de informatie met een melding van een spookrijder op de A58 Breda-Vlissingen. Bij knooppunt Markizaat komt u een spookrijder tegemoet. Haal niet in, blijf rechtsrijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal de melding nog een keer op de A58 Breda-Vlissingen. Komt u bij knooppunt Markizaat een spookrijder tegemoet.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 Met de komende uren veel sport uit de sporthal. Straks basketbal. De competitietopper tussen Zwolle en Groningen. En WK-kwalificatie volleybal. En nu bezig in de tweede helft al. WK-kwalificatie handbal. Nederland dat moet winnen van België. Richard van der Made. Het gaat gelijk op en Nederland scoort nu 16-15 doelpunt van Nick Ferjans, de aanvoerder. Het is spannend in de tweede helft, maar Nederland is het grotendeels kwijt, speelde een prima eerste helft. Maar heeft het nu in het tweede bedrijf in Sittard moeilijk tegen een sterk en agressief spelend België. Het staat wel voor 16 tegen 15. In Dronten de toch wat beladen Nederlandse kampioenschappen Marathon Schaatsen. Sebastian Timmerman, de vrouwen nu. Zoals, uh, zo vaak een uh, wedstrijd waar aftastend wordt gereden door de dames. We hebben een groep gezien met uh, onder andere Krien Kleibeuken. groep van vijf was dat. Kreeg niet echt de ruimte daarna. Een uh, grote groep met onder meer uh, Yvonne Spicht daarbij. En Lisanne Soumanta kreeg ook niet echt de ruimte. Nu probeert uh, Danielle Lissenberg weg te rijden. Ook zij krijgt niet meer dan een meter of vijf. En dat is eigenlijk het verhaal van dit hele nk tot nu toe nog 28 ronden hebben de vrouwen af te leggen. Met de sisters, I'm so excited. Schitterend affiche vandaag in de basketbalcompetitie, want de nummer 2 speelt thuis tegen de nummer 1 Zwolle tegen Groningen. Leon Kersten, wie is jouw favoriet? Nou, ik moet eerlijk zeggen, er was een wedstrijd twee, uh, twee duels geleden. Die was in Groningen, speelden ze tegen elkaar. Dat was een half december, want ze hebben even vrij gehad. Toen won Groningen heel gemakkelijk met 20 punten verschil van dit Zwolle. Nu dan, uh, komen ze elkaar weer tegen, zo net na Oud en Nieuw. Dan denk je, Zwolle is tot op het bot gemotiveerd om er iets van te maken. Zijn we 3,5 minuut bezig, is het 0-6. Het had eigenlijk al 0-8 moeten zijn, omdat Groningen ook nog twee vrije wopen miste En nu Beckering weer een bal mist. Ja, Zwolle is uh, of te gespannen of overspannen, of hoe je het maar noemt. Maar ja, je kan het maar beter aan het begin van de wedstrijd hebben. Als nummer 2 die thuis speelt, dan aan het eind van de wedstrijd. Nu een driepunter... punter die ook al op de ring ketst achter kan en weer mis. Ja, Zwolle staat achter en kijkt erbij en uh, staat er een beetje bij. Het is niet heel slecht of zo, maar het is gewoon niet goed genoeg om Groningen op dit moment te verontrusten. Ja, het verschil in begroting is natuurlijk ook dusdanig dat Groningen ook de favoriet mag worden genoemd. Terwijl nu Stommers eindelijk de eerste score maakt voor Zwolle deze wedstrijd. Hij werd vrijgelaten buiten de drie en knalt hem binnen. En dan hebben ze na bijna vier minuten spelen eindelijk de eerste punten binnen. Zoals ik zei, je kan maar beter in het begin zes punten staan dan aan het eind. Uh, Groningen de favoriet. Maar het rommelt daar zo enorm rond die club. Intussen uh, rond de kerst is de voorzitter afgetreden. De penningmeester afgetreden. Is gebleken dat ze twee ton spaargeld volledig hebben uitgegeven afgelopen seizoen. De bankrekening is helemaal leeg. Iedereen ligt daar met elkaar overhoop. En die zien nu met mij, iedereen in de al dat er weer een drie punter op binnenvalt voor uh, Zwolle. En is het ondertussen zomaar 6-6. Misschien had je eerder moeten flitsen. Dan uh, was het tegelijk spannend geweest. Maar uh, zo kan of het later. gebeuren. Ja, of later. Ja, nou liever niet. Want je zit te wachten op een wedstrijd met 20 punten verschil. Helemaal niemand. Maar ja, dat Groningen dat rommelt. En ik vraag me eigenlijk af hoe verre dat ja, zijn invloed heeft op de spelers. Er is uh, een, een Amerikaan weg. Ze hadden één Amerikaan extra gehaald. Je mag er vier hebben uh, in de Nederlandse competitie. Ze hadden er vijf, omdat er één geblesseerd was. Er was geen geld om die beste man te houden. Robertson. Was misschien wel de beste speler in de Nederlandse competitie. Maar het geld was er niet. Er was gewoon te veel uitgegeven. En er zijn er ook nog een paar spelers geblesseerd. Voor een Koenis ging door zijn enkel. En dan nu ook de Amerikaan Pryor. Maar aan de andere kant is het uh, Dury So. Die al een mensenleven bij Groningen speelt. De Amerikaan. Uh, die zijn ploeg weer op voorsprong zet. Ja, Er wordt nu ineens veel gescoord. Leuke wedstrijd. Het, uh... Het spelerspotentieel van Groningen lijkt zich weinig aan te trekken van de bestuurlijke perikelen. Ze staan gewoon rustig voor na vijf minuten en een beetje basketbal in Zwolle. Zwolle 2, Groningen 1 en de stand 6 tegen 10. De Nederlandse handballers hadden een ruime voorsprong. De Belgen kwamen bijna langzij en nu Richard... En nu staat Nederland weer voor, 19-17. En zo is het een uh, hele leuke, spannende wedstrijd om na te kijken. De eerste 6-7 minuten waren duidelijk voor België in de tweede helft. Maar Nederland herpakt zich, toont karakter, scoort een aantal keren zeer fraai. Een hele mooie break zojuist gezien via Mike Tadij, de keeper. Helemaal naar de andere kant van het veld opgevangen, net voor de cirkel. Want daar mag je niet komen door Luc Steins, die hier vandaan komt. 18 jaar jong, speler van Limburg Lions. Ving de bal met zijn linkerhand, nam hem over in zijn rechter en scoorde en bracht... Nederland toen op een 18-16 voorsprong. Dat was een belangrijk moment. Want je zag dat er ineens ook weer wat meer beleving kwam bij het publiek. Ook bij de spelers. In de dekking staat Nederland nu weer agressief. En dus zijn er nog alle kansen om hier dit belangrijke duel tegen België te winnen. Maar België is taai en heeft ook laten zien in het begin bijvoorbeeld van deze tweede helft... dat het in sneltreinvaart een aantal doelpunten op rij kan scoren. Nu is het weer Mike Tabij. met de linkervoet die een schot vanaf de... Tweede lijn van 9 meter onschadelijk maakt. En eh, Nederland moet weer terug in de dekking. Dan komt er toch een schot van afstand van 10 meter. Via Jacobs die zijn zesde goal maakt van deze middag. En zo is de aansluitingstreffer toch weer gemaakt. Staat het 19-18 nog altijd in het voordeel van Nederland. Het is sfeervol. De Belgische fans zitten... ...tussen de Nederlandse supporters in. Dat geeft een mooi beeld, een mooi gezicht. En Nicky Verjans die nu als extra speler met een blauw hesje in het veld komt. Dat betekent dat Nederland zonder keeper staat. Nederland valt aan, daar is Verjans. Die krijgt de bal, Nederland dus in overtal. En Verjans scoort, gaat dan snel weer zitten. Tadej moet dan weer terug in de goal. Maar België temporiseert, wacht dit moment af. En zo staat het na 16 minuten. 20 voor Nederland, 18 voor België. Nederlands kampioenschap Marathon Schaatsen voor vrouwen gaat richting de beslissende fase. Sebas. Nog dertien rondjes en het is toch al een paar keer gebeurd. dat ik heb gedacht, dit zou wel eens de beslissende slag kunnen zijn. Bijvoorbeeld toen er net een groep wegreed van 16 vrouwen. Met Rix Meijer daarbij, de kampioenen van vorig jaar. Met Lissanne Soumanta, met Irene Schouten. Die ik erg attent en erg sterk vind rijden. Is heel erg op haar hoede. Die groep kreeg geen ruimte. En nu rijdt er een groep van vijf vrouwen lichtjes los. Met Karin Kleibeuker. Zij was het die samen met haar ploeggenote Elma de Vries eigenlijk deze ontsnapping in gang zetten. Irene Schouten is inmiddels al aangesloten. Uh, uh, nu sluit er een, uh, nog een quintet aan. Betekent dat er tien vrouwen aan de leiding hebben. Maar heel kort daarachter komt al uh, de voorwacht eigenlijk van het uh, peloton. Voskata van der Wal. Zij rijdt uh, op kop samen met Janneke Ensing. Dan Schouten in derde positie. Daarachter zit Kleibeuken met Elma de Vries. Maar de ruggen gaan weer omhoog. Hier in uh, de ijskoude hal in Dronten. En er wordt weer achterom gekeken. En de voorwacht van het peloton sluit op dit moment moment weer aan aan de overzijde, daar uh, waar de coaches staan en die geven nu nog wat uh, aanwijzingen mee als we zo'n beetje de finale ingaan van dit Nederlands kampioenschap voor de vrouwen. Elf ronden nog op het rondebord, namelijk als daar de eerste rijdsters weer uit de laatste bocht komen, richting de finishstreep gereden, een uh, nieuwe poging, dit keer van Iris van der Stelt, krijgt Yvonne Spicht met zich mee en Sharon Hendricks, maar ook dit keer rijdt het peloton er weer vlak achteraan, nog elf ronden te gaan. ZANG Nederland komt hij tijdje niks van gehoord. Dotan met DISTOWN. De finale is aanstaande van het NK Marathon voor Vrouwen. Sebas. Nog vijf ronden zijn er te gaan hier in Dronten. De overdekte hal hier. Waar het publiek toekijkt en uh, de net een enorme valpartij heeft gezien. In het uh, nog compact, verder nog compacte peloton dat nu de laatste vijf ronden ingaat. Maar peloton, daar maakt inmiddels uh, Carla Zielman geen deel meer van uit. En toch een sterke sprinster. Zij gaat dus geen Nederlands kampioen worden. Uh, Janneke Ensing is er door die valpartij ook uit. En ook Irene Schouten is er uit. En dat is toch wel uh, een van de grote namen ook. Uh, ze reed een erg attent Nederlands kampioenschap. Ze zat uh, in veel ontsnappingen mee. De ontsnappingen die we gezien. Hebben. Bijna continu zat ze wel mee en ze beschikt over een sterke eindsprint. Maar de Noord-Hollandse Irene Schouten, een goede bekende van de familie Huisman... gaat hier geen Nederlands kampioenen worden. En heeft met een emotioneel gezicht inmiddels de baan verlaten. Het pelotonnetje wat over is, rijdt compact dadelijk nog vier ronden te gaan. We zien Voske Tama van der Wal, die de positie aan het zoeken is. De juiste positie. Imke Voormeer rijdt op dit moment aan de leiding haar ploeggenoten Riks Meijer werd vorig seizoen in Utrecht... De Nederlands kampioenen. Uiteindelijk nadat Soumanta wel als eerst over de streep was gekomen. Die Soumanta zit er ook nog steeds bij. En nu krijgen we dan weer een aanval van Karin Kleibeuken. We hebben wel meer in de aanval gezien. En Elma de Vries doet dat heel slim. Dus de ploeggenoten van Karin Kleibeuken. Die laat even het gat vallen. Maar dat verschil is niet groter. Ik heb het idee dat het Yvonne Spicht is. Die daar probeert het verschil uh, te dichten naar Kleibeuken toe. Die zich dus heeft gekwalificeerd. Jongsleden maandag voor de Olympische 5 kilometer straks in Sochi. Zij komt nu uit de bocht op weg naar de finestreep. En dan staan er nog twee ronden op het rondebord. En dan zijn ze met zijn drieën weg. Kleibeuker, Yvonne Spicht. En wie is dan de derde vrouw die daarmee is? Dat is Kelly Schouten. Kelly Schouten zit mee. Dus Irene Schouten is uit de koers. Maar Kelly Schouten zit er nog wel bij. Maar het verschil is heel klein naar het eerste deel van de peloton toe. Waar Voske Tamar van der Wal heel goed in de vijfde, zesde positie te zit. Peloton nu weer compleet met nog anderhalve ronde te gaan. En een gevaarlijke naam ook wel weer wellicht is Manon Kamminga. Want Manon Kamminga beschikt ook over een zeer sterke eindsprint. Zij probeert nu aan de zijkant ook naar voren te komen. Als we de bel gaan horen voor de laatste ronde en de kampioenen van Utrecht, de kampioenen van vorig jaar, Riks Meijer aan de leiding gaat. Lisa van der Geest probeert nu naar voren te komen met Kamminga en met Voske Tamar van de Wal. Elma de Vries wordt daardoor een beetje weggedrukt. Voske Tamar van, van de Wal. Dwars door het midden toe. Een van de sterkste sprinters die nu nog over is. Nu dus Irene Schout eruit is. Werd één keer in haar carrière Nederlands kampioen op kunstijs. Zij gaat als eerste de laatste bocht in. Zij komt ook als eerste de laatste bocht uit. En heeft dan een behoorlijk verschil. En dan denk ik dat het Voske Tema van der Wal gaat worden die een Nederlands wordt al komt. Daar een ploeggenoot van Kammerga nog dichtbij. Maar het is Voske Tema van der Wal die de Nederlandse titel grijpt op het kunstijs. Dat is voor de tweede keer in haar carrière. Ze werd het ook al in het seizoen 2005-2006. Ze juicht niet. Ze houdt de handen op haar knieën. Wel de high five met de coach. Maar verder dus een uh, ingetogen uh, Nederlands kampioenschap bij de vrouwen. Nu toch ja, de glimlach en de emotionele tafereel al. Tussen uh, Voske, Tama van der Wal en een van haar uh, ploegenoten. Zij is voor de tweede keer in haar carrière dus Nederlands kampioenen geworden op het kunstijs. Houden de Nederlandse handballers die kleine voorsprong die we steeds horen in de uitzending vast. Tegen België, Richard. Ja, over een minuut of 7, 8 weten we het. Op dit moment een timeout aangevraagd door de Belgische bondscoach. Want Nederland speelt op dit moment weer een uh, sterke fase. Het leidt met 23-20. Het was 20-20 een aantal minuten geleden. Dat betekent dus drie goals op rij via Jasper Adams. Vanuit de linkerhoek was het tweemaal raak. En zojuist Luc Steins, dat 18-jarige jochie. 1,65 meter is hij volgens mij. Middenopbouwspeler, maar zeer snel op de voeten. Heel behendig en technisch bijzonder. Dit spelletje die er eergisteren is bijgehaald, nog. Vanwege een blessure van een van de internationals bij Nederland. En die Luc Steins hier voor eigen publiek. Hij komt hier vandaan. Zuid-Limburg-Sittard speelt bijzonder sterk als invaller in de tweede helft. Joop Viegen, een van de twee bondscoaches. Pept zijn spelers nog één keer op. Het moet uit de tenen komen bij Nederland in deze wedstrijd. Het is echt vechten, bikkelen, continu opletten in de dekking. Maar Nederland doet het in elk geval een stuk beter dan afgelopen donderdag in Hasselt. Ja, de speaker laat zich ook even horen en dan kunnen we verder met inderdaad nog een minuut of zeven in deze wedstrijd. Gaat het Nederland lukken om op gelijke hoogte te komen in de pool met België? Dan komt Nederland op vier punten en is alles nog mogelijk met twee duels te gaan. Een uitwedstrijd komende woensdag tegen Griekenland en dan komende zondag opnieuw. Misschien wel met hele grote belangen het laatste thuisduel tegen Israël. Goede redding van Mike Tadij die toch weer uitstekend staat te kiepen bij Nederland na het schot van België vanuit de tweede lijn. Nederland dus op voorsprong 23-20. We spelen nog een minuut of zeven. Zolle tegen Groningen. Dat ging Leon Kersten, toen we je net hoorden, van 0-6 naar 6-6. Is het nu 12-7 of 7-12. Nou, je zit net iets aan de te lage kant. En ik snap, ik snap je wel hoor, want het zijn de twee best verdedigende ploegen op dit moment in de Nederlandse competitie. Dus je zou niet verwachten dat ze hoog zitten. Rond die 12-13 had ik ook gedacht. Maar het is 17-16. Twee vrije worpen van zonder van uh, eigenlijk 20 seconden voor tijd. En Zwolle staat voor het eerst op voorsprong. Ja, het is een hele rommelige partij basketbal. Het lijkt wel of de heren allemaal nog hoor met de, met de oliebol in hun maag zitten. Die werden overigens wel uitgedeeld toen ik hier binnenkwam. Dus misschien hebben de stiekem wat op. Het, het, het, is, het is rommelig. Het zijn niet de nummer 1 en 2 qua spel. En, en Zwolle die hikt daar een beetje achteraan. En, en ja, ze staan nu voor. En dat is uh, hun verdienste, zonder meer. Groningen speelt heel erg veel zonneverdediging. Ben ik niet gewend eigenlijk, want ze hebben genoeg individuele kwaliteiten om de tegenstander 1 tegen 1 af te stoppen. Maar dat lukt ze blijkbaar niet. Uh, en in die zone heeft Zwolle heel veel problemen. Maar op het moment dat Groningen uh, niet scoort, pakt Zwolle wel snel de rebound. Sprint naar de andere kant. En zo zijn het iedere keer... Ja, die 17 punten die ze hebben gemaakt, een redelijk makkelijke score is geweest. Dus twee verschillende speelstijlen op dit moment. Veel zone van Groningen en, en Zwolle wat agressiever. Maar wat onzorgvuldiger tegen de verdediging van Groningen die al staat. Ik ben benieuwd hoe zich dit verder ontwikkelt. Want het zijn natuurlijk wel de nummers 2 in het geval van Zwolle. En 1 in het geval van Groningen op dit moment van Nederland. Er zit uh, één uh, wedstrijd tussen. Ja, Groningen heeft één wedstrijd meer gespeeld. Hebben er van de uh, 16 13 gewonnen en Zwolle 12. Dus als Zwolle vandaag wint zijn ze weer koploper. Staan het hele seizoen al bovenaan. En ongewild gaan dan toch de gedachte al terug naar 2005. Het jaar waarin Zwolle uh, de eerste en enige playoff finale speelde. Toen tegen Amsterdam. Kansloos ook verloor met 4-0. Herman van der Belt was toen al coach. En is nu nog steeds coach. Dus die weet wel wat nodig is om een ja, end te komen in de playoffs uh, Dat is natuurlijk lang. Want we zijn bijna halverwege de competitie in de eredivisie. Maar ja, Zwolle is toch wel een verrassing. Ze staan niet voor niets uh, tweede. En als ze vandaag winnen misschien wel eerste. En ze zien met mij dat de eerste score uh, van de tweede helft is voor uh, Cashmere Wright. Een speler van uh, de uh, Groningen en die brengt de stand op 17 tegen 18 in het voordeel van Groningen. In Tsjechië gaan de Nederlandse volleyballers zometeen beginnen aan de derde wedstrijd in de WK-kwalificatiereeks. In groep I om precies te zijn. Ik hoor hem Wilhelmus. Ik weet niet of we daar doorheen mogen praten, Maarten Tip. Dat doe hem voorzichtig, maar toch hè. Uh, ja, nou, ik zal ook wel verklappen dat ik niet in Tsjechië zit <laughs> nee. in Hilversum. Dus ik kan er wel het wel ja. helemaal ja, ja, dan mag uh, het. He. Maar dan om maar even het. aan te geven dat die wedstrijd echt aanstaande is. Nederland uh, verloor gisteren van Bulgarije. Het moet nu alles op alles zetten. Hè? Wat is precies het belang van de wedstrijd van vandaag tegen Cyprus? Nou, in ieder geval winnen en tweede worden in de pool. En het liefst ook winnen met uh, zo ruim mogelijke cijfers. Uh, want dan kan Nederland nog bij de beste twee uh, uit alle pools uh, gaan horen. En de beste nummer twee van al die pools die gaat uiteindelijk ook naar het WK. Al, uh, ja, ik heb de standen van de andere pool er even op nagekeken. De andere pools uh, is de kans vrij klein dat Nederland uh, uh, bij de beste nummers twee gaat komen. En dat komt vooral omdat ze gisteren met 3-0 verloren hebben. Als het met 3-2 was geweest, hadden ze daar nog een extra puntje meegekregen. Daar hadden ze een grote kans gehad... Uh, om bij de beste nummer 2 te horen. Maar nee, ik zie het nu uh, moeilijk in. Cyprus hoeft geen probleem te zijn. Dat moet een uh, gewone, reguliere 3-0-overwinning worden. En wat ik zei, het liefst met zo hoog mogelijke cijfers. En dan uh, is het afwachten. Ook op een aantal wedstrijden die pas later beginnen. Zo direct vanaf half vier Nederland-Cyprus. Anouk was dat met Girl Nederland, België, slotminuten Richard van der Made. België is ingestort. Het is 26-21. Nederland maakte vijf doelpunten op rij. Gaat deze wedstrijd in Zuid-Limburg winnen in een gloednieuwe hal hier in Sittard. Veel publiek, zo'n 2000 mensen. Het is afgeladen vol. Nederland heeft een goede wedstrijd gespeeld. Afgezien van de eerste 10 minuten misschien in de tweede helft toen België sterk terugkwam. Nederland aanvallend veel kansen miste. maar. Het heeft zich herpakt. En nu is het Luc Steins. Die gaat er nog een keer tussendoor. Oh, wat een mooie goal. Nee, daar is een aanvallende fout geconstateerd. Wat doen de Poolse scheidsrechters? Nee, het doelpunt wordt toch toegekend. En Luc Stijns maakt hem dus met een aantal hele fraaie schijnbewegingen. Passeert hij daar twee Belgen. En dan in de lange hoeken laag binnengeschoten. 2,5 minuut nog in deze wedstrijd. Nederland leidt 27-21. Joop Viegen, de bondscoach, gaat erbij staan. Geeft nog wat aanwijzingen en weet dat Nederland weer terug is in de race. Terug om misschien wel voor het eerst in de historie... een WK te gaan halen, een eindtoernooi. Dat zou een uh, sensatie zijn. 27, 21, 2 minuten en 20 seconden. Dit is Radio 1. Om 1 over half 4, Mark Visser. Een jongen van 13 uit Hoofddorp is gisteren zwaar gewond geraakt door vuurwerk. De jongen was samen met een leeftijdgenoot vuurwerk aan het afsteken... toen er iets misging... De jongens is, euh, jongen is met ernstig letsel aan zijn hand naar het ziekenhuis gebracht. De ander is verhoord op het politiebureau. Het is niet duidelijk wie van de twee het vuurwerk heeft aangestoken. In Iraakse hoofdstad Baghdad zijn zeker twintig mensen omgekomen bij bomaanslagen. Tientallen mensen raakten gewond. De dodelijkste aanslag was in dus een Sjiitische wijk in het noorden van de stad. Daarom ploften twee autobommen tegelijkertijd naast een restaurant en een theehuis. Tien mensen kwamen bij die explosie om het leven.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 De oranje handballers gaan dus winnen van België. Of er moet wel iets heel raars gebeuren in die slotminuut Richard. En wat betekent dat dan? Nederland moet de overige wedstrijden eigenlijk ook winnen om dan door te gaan naar de play-offs. Ja, eigenlijk wel. Want alleen de nummer 1 gaat door naar die play-offs in juni. Twee wedstrijden tegen een waarschijnlijk ook sterkere tegenstander. Terwijl de laatste time-out nu is aangevraagd door het Nederlands team. Dat zal hem een seconde of twintig zijn. Maar we kunnen de conclusie trekken dat de Nederlandse dit duel in elk geval gaat winnen. 27-21 staat het. En dat betekent dat Oranje weer helemaal terug is in deze pool. Dan wachten er uh, nog twee wedstrijden. Komende woensdag uit tegen Griekenland, dat vanmiddag nog speelt tegen Israël. En dan vervolgens op zondagmiddag ook weer hier in Sittard het laatste duel tegen Israël, dus een thuiswedstrijd. En wat opvallend is dat tot nu toe alle landen hun thuiswedstrijden winnen. En Nederland gaat dat dus ook voor de tweede keer op rij in deze WK kwalificatie doen. Vier weken geleden een prima partij tegen Griekenland. Daarna een uitwedstrijd veel minder in Israël. Een slechte wedstrijd afgelopen donderdag in Hasselt in België. Maar nu dus uh, toch weer een kleine wederopstanding van het uh, vrij jonge Nederlands team. Dat leidt met 27-28. En we gaan de laatste anderhalve minuut in. Nederland heeft de bal aan de linkerkant met Jasper Adams. Belangrijke speler in deze ploeg. Opbouwer van landskampioen Volendam. Maar in het Nederlands team staat hij op de hoek. Het balletje gaat snel rond met Luc Stijns. Die zorgt voor tempo in de aanval. Is een uh, talent waar we nog veel van gaan horen... denk ik in de toekomst. Daar is hij weer opnieuw. Luc Stijns schiet de bal op de lat. De bal komt terug in het veld. En Nederland heeft opnieuw de druk er volop... met Verjans, met Van Dam. Uh, goed gespeeld. De vrije speler gezocht. Maar Adams stuit dan in de laatste minuut... op Jens Liepens. De keeper die... Afgelopen donderdag nog de uitblinker was, maar nu toch een mindere partij. Keepers zijn belangrijk in het handbal. Mike Tadij stopte aan de andere kant in de Nederlandse goal. Wel een aantal extra ballen en dat was mede bepalend voor de toch ruime overwinning. Revanche. Je kunt er allerlei termen op loslaten. Maar Nederland heeft in elk geval karakter getoond. En een prima partij gespeeld. Het publiek staat nu allemaal op de banken. Klapt voor het Nederlands team. België heeft de bal. Tijdspel wordt aangegeven door de Poolse scheidsrechters. De laatste seconden tikken weg. Nog een schot van België. En daar staat dan opnieuw Mike Tardij. Die toch wel erg sterk keept hoor. Daar in het doel van Nederland. Speelt competitie in België. En was natuurlijk heel erg gebrand om het in deze twee duur. Wel eens te laten zien. En vanmiddag in Sittard is hij een van de uitblinkers van vandaag. Een strafworp gaan we nog krijgen in de laatste 20 seconden van deze wedstrijd. Aan de overkant zie ik dat Nick Verjans de aanvoerder van Nederland... weer een extra hesje over zijn oranje tenue doet. Dat betekent dat straks de keeper van Nederland bij de laatste aanval er misschien nog even uitgaat. En Nederland nog een keer risico gaat nemen. De strafworp wordt geschoten en die gaat op de paal. Ja, vreugdekreet bij Tadij die er af en toe een, een hele show uitgooit. En dan gaat hij inderdaad naar de kant. Nee, hij mag toch blijven staan. Want Nederland laat die extra speler in dat blauwe shirtje staan. En zo is het nu afgelopen. En hebben we nog een botsing daar in de hoek van het veld. Met hanen en de beulen. Alle spelers direct bij elkaar op elkaar af. Dat is... Jammer dat dat nu in de laatste seconde nog van dit duel gebeurt. Maar het valt allemaal gelukkig reuze mee. 27-21 is de eindstand hier vanmiddag in Zuid-Limburg. En Nederland kan zich dus opmaken voor de laatste twee belangrijke kwalificatieduels. En is nog volop in de race voor de eerste plaats in de pool. Inmiddels ook begonnen die andere WK-kwalificatiewedstrijd. Maar dan van het volleybal Nederland tegen Cyprus. Maarten Tip. Ja, sterk en hoog, die ligt voor de eerste keer stil. Het is de eerste technische time-out. Dat betekent dat er acht punten uh, gescoord zijn door in ieder geval één ploeg. Dat is in dit geval Nederland. Het is 8-6. Twee punten voorsprong dus tegen Cyprus... Ja, waarvan je eigenlijk ook niet zo heel veel mag verwachten. De nummer 117 van de wereld. Twee 3-0 nederlagen al voor Cyprus tijdens dit toernooi... waarvan met name tegen Bulgarije de eerste wedstrijd heel dik verloren werd. De derde set was zelfs 25-5. Dat geeft aan waar Cyprus staat. Nou, Nederland is absoluut hoger in te schatten. Nederland moet deze wedstrijd gewoon, tussen aanhalingstekens, met 3-0 winnen. En het liefst ook met grote cijfers. En dan is het daarna afwachten wat er verder gaat gebeuren... En voorlopig ziet het er bij Nederland nog niet heel spectaculair uit. Het is een beetje de automatische piloot. Maar zelfs dat is al genoeg voor twee punten voorsprong voorlopig tegen Cyprus. De topper Zwolle, Groningen, Leon Kesten. ...begint een klein verschil op het scorebord te komen. Zwolle 25, Groningen 20. Wordt nu 26-20 omdat Stommers zijn eerste vrije worp gooit Justin Stommers, Amerikaan. Uh, misschien dat ik later nog ga zeggen dat hij een beetje stom is. Want uh, hij doet tot nu toe niet zo heel erg mee in dit duel. Maar nu zijn tweede vrije worp gooit hij ook wel raak. En dan hebben we toch een marge van 7 punten. Uh, het komt vooral omdat ik wat ik bij aanvang miste bij Zwolle. Die, die, die energie, eigenlijk dat ADHD, wat de ploeg toch een beetje kenmerkt. Zeker thuis in een volle hal, 1200 dat was er niet bij aanvang, maar dat is er wel gekomen. Je ziet ze echt af en toe over het veld vliegen, stuiteren, springen... Uh... Iets te soms. Maar Groningen die is daarin meegegaan. En dat is niet het type spel wat ze graag willen spelen. En dat verklaart een beetje de marge. Onnodig veel balverlies van Groningen. Eh, verdedigend is het nog wel aardig. Want 27 punten tegen het geval van Groningen Dat is het probleem niet. Maar de aanval is veel te onrustig. Gaan ze veel te veel mee in dat spel wat Zwolle wil spelen. En dan scheelt het natuurlijk wel dat je een paar blesseren hebt als je Groningen heet. Aan de andere kant, uh, Zwolle doet het op dit moment ook gewoon goed met hun agressiviteit. De Randami mist nu uh, een balletje onder de ring. Is Groningen aan de andere kant vandoor? Ik ben benieuwd wat er gebeurt door zo, je rent zichzelf bijna weer voorbij. Het probleem, komt de bal in de hoek bij Slachter. Slachter met de driepunter. En dan is het 27-26. Ja, de, de verhoudingen zijn wel gelijkwaardig. Maar eh, Zwolle is iets agressiever geworden. Groningen eh, moet iets slimmer zijn. En dan krijgen we vast een spannend verloop van deze wedstrijd. Zwolle, Groningen, 27-26. Don't look back, it won't do any good. Or don't look ahead, you'll just be misunderstood. Everything you need could be right in front of you.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 Everything in between And what happens after I'm looking for life, I'm looking for love, I'm looking for laughter Things are gonna change, they never stay the same. That's why we'll find a war, putting evil on the blame.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 And what happens after I'm looking for laughter And We got everything we need All the money in the world won't buy what we see Dreams are worth more than gold Some people hold on, some people let go And the stars, they all come out at night in the velvet sky Lost to you. Een vriend van Jack Johnson, en dat hoor je ook terug in zijn muziek. Hij is ook surfer trouwens: Donovan Frankenwriter met Life, Love and Laughter. Voske Tama van der Wal werd zojuist voor de tweede keer in haar carrière... Nederlands kampioenen marathonschaatsen op kunstijs. Ze werd het voor de eerste keer in seizoen 2005-2006. Heeft dus even moeten wachten op een nieuwe titel. Sebastian Timmermans sprak zojuist met Voske Tama van der Wal. Het is een hele uh, aparte dag. Een bizar kampioenschap natuurlijk, na alles wat er gebeurd is. Mag ik dan eigenlijk zeggen gefeliciteerd, of ja? Ja, het is een, uh, het is een hele rare week geweest. En, en vandaag ook, dan merk je gewoon... Het is, uh, ja, heel beladen, dat is, uh, ja. Hoe beleef je dat dan nu, de staat in het rood-wit-blauw met de lauwe krans om je schouder? Nou, ik had het liever gewonnen als de week anders was geweest. Ja, dat, uh, ja, nee. Durf je wel blij te zijn nu? Nou, ja, natuurlijk ik durf wel, weet je, het is wel een kampioenschap, maar het is gewoon voor iedereen is het gewoon heel gek. Het is, uh, weet je, iedereen heeft, heeft deze week wel weer leren relativeren en, uh, wat er eigenlijk belangrijk is en... Uh, dat is sport niet, uh, niet altijd, weet je, dat is, uh, ja. Stond jouw hoofd wel naar schaatsen vandaag? Nou, ik moet zeggen, normaal gesproken voor het NK is het altijd wel wat gespannen de week ervoor. En, maar ja, daar, heb je deze, deze week helemaal, weet je, daar ben je helemaal niet mee bezig. Toen we hierheen reden had ik voor het eerst zoiets van, nou ja, het is een NK vandaag. Maar ja, het is, uh, nee, het is gewoon heel gek. En, uh, ja. Vergeet je dat ook in de wedstrijd? Nou, in de wedstrijd weet je op een gegeven moment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 dat, dat zie je nu gewoon ook weer, weet je. En ieder die, die, wil, die wil winnen. En uh, er wordt uh, ja, het moeilijk om ook weg te komen met een groep. Dat zie je gewoon. Ja, en duidelijk, jij duidelijk de snelste in de sprint? Uh, weet ik, ik weet niet. Ik heb niet achterom gekeken, dus ik weet het niet. Ik weet het niet. Ga je nou vandaag verder doen? Ik heb geen idee. Ik heb geen idee. Ik, uh, ja, nee, ik weet het niet. <laughs> Toch een beetje proberen te genieten van het rood wit blauwe licht. Nou ja, hè. Het is mijn eerste overwinning dit seizoen. Dus, en daar ben ik zeker wel blij mee. Dank je wel, wel. Voske Tama van der Wal, die met haar hoofd terecht meer was... bij het overlijden van Sjoerd Huisman zes dagen geleden. En zijn zusje Mariska Huisman ontbrak vanzelfsprekend in de wedstrijd vandaag. Straks om vier uur de mannenwedstrijd daar in Dronten. In Tsjechië is bezig Nederland Cyprus, WK-kwalificatie. Maarten Tip, hoe groot is het gat al? Nou ja, dat valt een beetje tegen, want uh, er is een gaatje, maar Cyprus staat op voorsprong van, met een gaatje van één punt. En dat is uh, terwijl de tweede techni technische time-out bijna is afgelopen. Technische time-outs zijn ooit ingevoerd uh, vanwege reclameblokken die op tv-weg moesten gedraaid worden. Dat gebeurt bij de 8 en bij de 16 punten. En dan duurt het een minuut en dan uh, mogen de spelers het veld weer op. En uh, je ziet vaak dat ze dat ook niet gewend zijn. Dan staan ze al een tijdje langs de lijn te wachten van uh, mogen we alweer. Omdat de normale timeout natuurlijk gewoon uh, een halve minuut duurt. Maar de spelers staan inmiddels weer op het veld. Eén puntje voorsprong dus voor uh, Cyprus. Het is niet zo dat, uh, dat uh, Cyprus ineens uh, ontzettend goed staat te volleyballen of zo. Het is meer dat ja, Nederland af en toe een beetje flegmatiek uitziet. En ik denk als Nederland een tandje hoger gaat schakelen en uh, misschien iets fanatieker wordt. Dan uh, zal het een walk-over kunnen worden. Nu het punt van... ...van Nederland in de maak. Nee, met een prachtige voetbalomhaal komt die bal nog terug. Maar uiteindelijk kan daar niks meer mee gebeuren. En zo wordt het 16-16. De gelijke stand en nu wordt het zaak om op de eigen service... Eh, ...Nederland, om op de eigen service weer terug te komen. Terwijl het toch een prachtige omhaal was van Petra Kidis. Een van de Cyprioten met een hele mooie omhaal van achter het veld. Wietsekoistra, een soort alles of niets service heeft hij altijd. Nu lastig genoeg voor de Cyprioten. En daar is de aanval. De man van de omhaal van zojuist scoort nu Petra Kidis. En daarmee staat Cyprus weer op een lichte voorsprong. Het is één puntje, maar je zou toch willen dat Nederland eens een keer afstand ging nemen. En Nederland mag in ieder geval die eerste set niet verliezen, want dan is het WK nog verder weg. We gaan het zien hoe het verder loopt. I long a whole new time. Cause I 60. Dat betekent 50 jaar oud alweer. De 4-tops met Baby I Need Your Love Op de Jaap Edebaan zijn dit weekend de Nederlandse kampioenschappen shorttrack. Bij de vrouwen is Jorien de Mors de grote favoriet. Met als gevaarlijke outsider voor een aantal titels Jara van Kerkhoff. Ze reed dit seizoen al drie keer bij de beste acht van de wereld. En komt op de Olympische Spelen in actie op de 500 meter, de 1000 meter en de ploegenaflossing. Een bijdrage van Rutger Hekman. Gaan we ons melden voor de. 1500 meter, dames, en op vier met 67, Jara van, van Kerkhoff. Ik ben Yara van Kerkhoff, 23 jaar, en ik ben vooral een plase, sprinter, dus uh, 500 en relay. Jaar. En 1000 uh, gaat ook steeds beter. En waarom ben jij zo goed op die kortere afstanden? Ik denk dat ik van nature gewoon een sprinter ben. Als je naar mijn, uh, ja, als je naar mijn karakter kijkt, zie je dat misschien ook alweer wat feller wat dan, nou, ja. uh, dan normaal. Dus uh, ja, dat zit gewoon meer in mij. Is dat de laatste jaren gekomen of is dat, heeft dat, dat er altijd in gezeten? heeft er altijd al in gezeten. Ik ben ook klein, dus voor mij waren die lange afstanden vroeger al uh, je, nog u, dus veel langer. U, u, u, u, u, en uh, ja, sprinter, het dat, sprinten dat lag u, u, mij wel. wel, wel ja. Het team, ja, hier gaan we het mee maken. César Vermans, als directeur moet wel blij zijn dat naast Jurin Tomors nog een topper op het ijs staat. Ja, het is hartstikke mooi om te zien dat Jara dat het zo goed doet. Wat zijn precies haar kwaliteiten? Nou, Jara van Kerkhoff, dat is jongere zusje van Sanne die ook uh, in de nationale ploeg zit en ook uh, naar Sochi zal afreizen. Die heeft gewoon echt een hele goede 500 meter en zo lief is dat de dames eruit zien, zo uh, pittig is ze ook en zo rijdt ze ook. Ze is echt iemand die hem er tussen knalt, hele goede start en ze heeft gewoon echt een enorme goede topsnelheid en dat zie je ook terug in, uh, in haar ritten. Bondscoach Jeroen Otter, uh, wat zijn de kwaliteiten van Jara van Kerkhoff? Nou, als ik dat in één woord kan omschrijven, het is een pitbull. Het is echt een meid die ongelooflijk de tanden ergens in kan bijten. Uh, het is nog wel een beetje een moodswing als het gaat. Dan kan ze ook echt ongelooflijke dingen doen. En als het tegen zit, dan moet ze nog uh, naar iets mee kunnen verwerken. Dat, uh, dat is nog een proces waarin ze zit. Maar ze is sterk, fysiek echt gewoon sterk. Ze is gebouwd voor het short track, dus ze is uh, relatief klein... Sterke benen, sterke bilspieren, licht van boven. Dus uh, ja, een ideale uh, persoon voor het short-trick schaatsen. trekt zij zich uh, in de trainingen op aan Jorien de Mos, of juist om de iets mindere mannen in, in je ploeg? Nee, dat is juist de laatste uh, twee, drie maanden. Dan zie je echt dat ze naar Jorien aan het trekken is. Uh, en ook naar de, de junior of de jongere atleten in onze ploeg. Zeker op het snelheidswerk kan ze echt perfect mee sparren. Jorien Tomos, jaren van Kerkhof, lijkt de jaren van Kerkhoff lijkt de laatste jaren steeds sterker te worden. Dus zie jij dat ook tijdens de trainingen? Ja, zeker. Uh, tijdens de trainingen... Uh... Nou ja, is er gewoon een uh, geduchte trainingspartner nu voor mij en uh, dat was vorige voorgaande jaren wel anders. En uh, ja, je ziet gewoon uh, in de duurronde, en in de snelheid dat ze zoveel progressie heeft geboekt. Uh, puur omdat ze gewoon technisch uh, heel veel vooruit is gegaan en fysiek ook gewoon sterk is geworden. Soms denk ik uh, met duurrondjes wel eens van, uh, jezus ik heb echt een slechte dag, want uh, ze zit nog achter mij. Maar dan heb ik geen slechte dag, maar uh, ze rijdt gewoon zo goed uh, momenteel dit seizoen dat, uh, ja, dat ze gewoon achter mij zit. En, uh, dat het niet meer is dat ik er los kan rijden. Dus, uh... Want aan het begin van het seizoen zei je tegen mij, het lijkt me ook wel lekker net zoals bij de mannen kwak komt, ik wil ook wel een Koreaan hebben waar ik me kan optrekken, maar is het nu ook zo dat je aan Yara kan optrekken? Ja zeker. ik ben heel blij dat ze die stap heeft gemaakt, want in trainingen zowel in relays als lange duurrondes hebben we gewoon wat aan elkaar en uh, kunnen we elkaar gewoon echt uh, een stapje hoger brengen en uh, dus daar ben ik wel heel blij mee. Ja, ik heb echt heel veel aan Jorien, ze dus is natuurlijk echt super goed en uh... Je hebt altijd iemand op het ijs aan wie je kan optrekken. En, uh, ze doen wel, wel vaak saairoens op, op kop en dan, uh, nou, die gaan gewoon hard en dan kan je lekker meerijden. Dus dat is wel heel fijn. En wat heb jij aan de mannelijke atleten in de ploeg? Uh, daar kun je ook aan optrekken, de iets mindere van de ploeg. Ja, we hebben ook Adwin en Itzak bijvoorbeeld. Die rijden ook wel vaak voor ons op kop en dat... Uh, ja, dat is natuurlijk gewoon echt super fijn. Dan hoef je niet alles alleen te doen. En uh, kan je ook lekker achter hun aanrijden. Zoals je op een World Cup misschien ook achter een Meng Wang of een uh, Marianne Saint-Gelais aanrijdt. Want jij rijdt een heel goed World Cup-seizoen. Uh, verbaast jij jezelf dit jaar? Ja, ja ik heb me wel verbaasd. Ik was vorig jaar ook een keer achtste. En uh, ja, dan wil je dat dit jaar natuurlijk weer doen. Maar de kans dat het dan lukt is, ja, het is natuurlijk niet super groot. Maar uh, ja, het is nu drie keer gelukt in de top 8. En daarmee heb ik mezelf wel verbaasd. Ja. Kun je die top 8 straks ook in Sochi behalen? Ja, als het in een World Cup kan, dan kan je het ook in Sochi. Maar uh, er zijn meerdere mensen die het kunnen. Dus het moet gewoon allemaal, uh, ja, allemaal goed gaan. Maar uh, ik ga er wel voor. Kan zij verrassen straks in Sochi? Ja, zij is wel, wel een dark horse. Ja. Want zij, zij is de laatste weken zoveel vooruitgang gemaakt. En zoveel sprongen gemaakt bij de laatste World Cups. Dat zeker op de 500 en de 1000... Daar kan ik echt nog wel wat van haar verwachten. Dus niet voor niks dat ze ook al een paar keer de laatste twee ronden in de relay uh, reed. Waar normaal gesproken Jorien dat zou doen. Nou, ik denk zeker op de 500. Dat, uh, mocht ze een goede loting hebben in de ritten en, uh, en gewoon sterk rijden. Wat ze, wat ze nu overigens gewoon elke, elke wedstrijd doet. Uh, dan heeft ze zeker heel veel, heel veel kans om hoge ogen te gooien. En misschien wel voor een mooie verrassing te zorgen. Jara van Kerkhoff, ze komt eraan. Maar in Nederland is ze nog heel duidelijk de nummer twee. Want ze werd gisteren tweede achter Jorien ten Mors op de 1500 meter. En vandaag werd ze tweede achter Ter Mors op ook de 500 en de 1000 meter. Nederland-Cyprus, WK-kwalificatie, eerste set nog steeds, Maarten. Eerste set uh, precies op dit moment gespeeld. 25-21 voor Nederland. En halverwege maakte Oranje het zichzelf nog even moeilijk. Er was zelfs een achterstand van 16-19 tegen Cyprus. Maar uiteindelijk werd dat uh, met een paar wissels aan Nederlandse kant uh, werd het opgelost. Yannick van Haskamp, de tweede spelverdeler, kwam erin. En uh, ook Tony is op de diagonaalpositie. En langzaam begon het weer een beetje te draaien bij Nederland. En deed Oranje gewoon wat het moet doen. Namelijk winnen van Cyprus in deze eerste set 25-21 zijn dus de cijfers... En laten we hopen dat het daarmee helemaal los is en dat Nederland het nu gewoon vakkundig gaat afmaken en inderdaad die 3-0 overwinning gaat behalen. U2 was dat met Ordinary Love. Het is bijna vier uur. We zijn zometeen bij u terug met meer marathonschaatsen vanuit Dronten. De wedstrijd bij de mannen. Dit is basketbal en het vervolg ook van het volleybal. Tot zo. Okay.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 Al besloten welk boek je wilt kopen met je boekenbon? Tip! Koop mees Kees op kamp. Van Mirjam Oldenhaven. Je boekenbon is ook in te leveren bij bol.com. Zweden zijn ook zakelijk. U rijdt de innovatieve Volvo V60 Plug-in Hybrid tot 2019 met maar 7% bijtelling. Kijk op volvocars.nl. Dit is Radio 1.